Defensie stelt pogingen in het werk om de twee daar vandaan te krijgen. In medemblik in Noord-Holland is een man van 51 omgekomen door vuurwerk. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden. Ook is het niet duidelijk of het om illegaal vuurwerk ging. Het vuurwerk ontplofte rond kwart over zes. Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk overleden. Twee jaar geleden vielen voor het laatst doden door vuurwerk... Op 1 januari 2011 een jongen van 13 op een camping in Harderwijk en een 17-jarige jongen in het Groningse Boerakker. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen staat, heeft kritiek op de aanpak van de politie. Honderd Brabantse jongeren keerden zich gisteravond tegen de politie en de brandweer nadat ze autovrakken in brand hadden gestoken. De groep blijft ook tijdens autonieuw nog vastzitten. De advocaat spreekt van een schepnetmethode... waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wie er allemaal zijn aangehouden... en waar de arrestanten uit Veen verblijven. Een deel van Almere heeft vanavond uren zonder stroom gezeten. Rond kwart over zes viel de stroom bij zo'n 26.000 woningen uit. Stap voor stap kon, de netbe kon netbeheerder Liander de adressen weer van elektriciteit voorzien... Rond 9 uur was de storing volledig verholpen. De oorzaak was een kapotte kabel in een verdeelstation. Het weer, plaatselijk regen of motregen. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen nat. Morgen en hier is dag, bijna overal droog met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen, met Henry Schut... Goedenavond, we praten op deze laatste dag van 2013 u bij over de persconferentie die de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond vanmiddag gaf over de schaatsers die naar de winterspelen van Sochi gaan. En ook de rentrée van atlete Adrienne Herzog op Nederlandse bodem. Zij liep vanmiddag mee in de Sylvestercross in Soest. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. In Soes dus werd de Sylvester Cross gehouden... ...traditioneel de laatste atletiekwedstrijd van het jaar. Het sterke deelnemersveld kende een opvallende naam, Adrienne Hetzook. Ze raakte deze zomer in opspraak nadat de tijdschrift Trein Nederland... ...haar van dopinggebruik beschuldigde. En het was niet voor het eerst dat ze onder vuur lag. De Atletiek Unie besloot daarom in overleg met haar tot een afkoelingsperiode... ...en die is nu beëindigd. Voor het eerst in lange tijd stond Hetzook dus weer aan de start... ...van een atletiekwedstrijd op Nederlandse bodem.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 ja, dat voelt goed. Come on, zag je er ook tegenop? Ja, natuurlijk. Ja, zeker, ja. Welk maar... opzicht? Ah, natuurlijk uh, een heel onrustige periode rondom mij geweest. Dus ik uh, zag er natuurlijk tegenop. Uh, vooral pers. Wij <laughs> kijken naar de bosrand. En we zien daar dat uh, drie dames bezig zijn om zich af te scheiden. En daarachter zien we dan een groep, ik denk van een dame of vier, vijf...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 Um, ja, ik, ik, ik denk dat ik wel een idee heb waar het verhaal vandaan komt. Ja. En uh, dan kunnen we aan een uh, ex-vriendje denken. <laughs> en het is enigszins triest, ja. Mm -hmm. Die heeft jou geflikt, zeg maar? Waarschijnlijk wel, ja. <laughs> uh -huh. En uh, wie is het ex-vriendje? Ja, ik, ik ga hier voor de rest helemaal niet op in, Dat is zit. Derde, terug van weg geweest in Nederland. Nou, een vermoeiende reis gisteren. Uit Colorado uit Boulder, Adrienne Herzog, dames en heren. Geweldig applaus, verdient het. Derde plaats, 1, 2, en 3 zijn binnen. Ja. Eerzaken toe, schoonmaken. En de pers mag daarna. Nu ga je even je omkleden. Adrienne ja, blijf even hier doen, met een prijsbreking. Wat ja, gaat er gebeuren? Prijsbreking nu. Ja, hoeveel tijd? Hier nu. Ja, nu. Oké. Okay. We gaan nu prijspreken. gaan we weer vaker zien in Nederland.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 en ik wil in 2014 meeste marathon lopen. Wil je in Nederland uh, je marathon de buurt maken? Um, daar zit een, een dikke grote kans in, maar dat is nog niet, uh, nog niet uh, besloten, <lacht> ligt nog niet vast. Uh, nou, je mag het nog niet zeggen. Uh, dat ligt nog niet vast. Nog niet va nee. <lacht> Ben je opgelucht? Ja, ja zeker. Vooral dat ik gewoon uiteindelijk is het voor mij. Uh, voor mij, ik moet uiteindelijk gewoon uh, presteren. En onder vandaag heel veel druk. En um, Ik heb een goede, redelijk goede wedstrijd kunnen lopen. Ik merk wel dat ik um, niet scherp ben qua crossen, maar ik heb gewoon een goede, sterke wedstrijd kunnen lopen. En ik ben daar vooral heel blij mee. Ja, ja en op het podium gaan we over tot de uitreiking van de prijzen van de prominente dames natuurlijk. Op drie, geëindigd. Ze is weer terug. Adrienne Herzog. Gefeliciteerd. Wethouder, bedankt voor de uitreiking. Dames, nog even bij elkaar. We zijn dus in Tialf in Heerenveen. Ook vandaag weer, op deze dag, eh, toch na het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar in de Tialf Business Club werd vandaag officieel bekendgemaakt wie de afgevaardigden zijn namens de KNSB. Uh, als het dan om de schaatsers gaat voor de Olympische Spelen van Sochi. En daarom zit hier aan tafel Arie Koops, de directeur van sport van de KNSB. En ook de bondscoach van de ploegenachtervolging. We uh, komen zo uitgebreid met hem te spreken. Ook met Nando Boers, schrijvend journalist. En heeft onlangs nog het boek De Schaatser afgeleverd. Waarin acht portretten staan van mogelijke Olympie, uh, Olympia, Olympische Spelen. gangers zei Nando. Oh, zeven ja. van, de, van de acht, de, van de acht de, hebben het, alleen, het gehaald. hè? Alleen net Gertsen <laughs> halen het net niet. Daar komen we straks op terug. En Sebastian Timmerman, die hier zo ongeveer woont, want die was hier de afgelopen vijf dagen als schaatscommentator van de NOS in een hokje hier vlakbij. Uh, zit nu uh, iets warmer, denk ik. Ja. En lekker binnen, Sebas. En Anouk van der Weijden is hier. Anouk, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want uh, ik weet eigenlijk niet of het nog... Was het voor jou groot nieuws dat je gaat? Nou, um, vooral vrijdag eigenlijk was ik uh, heel blij in, uh, dat ik hem dat ik erbij gereden had. Ja, ja en sinds vrijdag heb jij ontdekt dat je voor, um, voor veel mensen een bespreekgeval was. Jij werd derde op de drie kilometer. Driehonderdste sneller dan Yvonne Nauta, die ja. last had van één uh, of twee wissels tijdens haar rit. En daarom werd dat ineens een bijna nationale discussie, in elk geval onder de schaatsliefhebbers. En moest jij je ineens afvragen of hij je, je nou geplaatst had of niet? Want volgens... De regels had je hier geplaatst. Ja. Wanneer ontdekte jij eigenlijk uh, dat dit een discussie was? Um, nou ja, op, op het middenterrein toen ik... Uh, ik was eerst natuurlijk super blij dat ik, uh, dat ik de derde tijd had gereden. Ja. En uh, toen op het middenterrein hoorde ik wel een beetje geroezemoes al. Dat er, ja, er gingen wel geruchten over een wissel. Maar ja, op dat moment uh, trok ik me daar niet zoveel van aan. Want ik uh, had gewoon in mijn hoofd de derde plaats is dus goed genoeg voor Sochi. En dat... Uh, ja, ik had de tijd gereden, dus dat was voor mij gewoon uh, genoeg, zeg maar. Ja, en daar zaten nog wel een paar dagen tussen, want dat was dus vrijdag. Je hebt de zaterdag en de zondag en de maandag nog gehad. Wanneer sloeg ja. de twijfel toe? Nou ja, het is, uh, ik werd door iedereen eigenlijk gefeliciteerd. Alle schaatsers, trainers en uh, die kwamen naar me toe met felicitaties. Maar uh, daaromheen en media was natuurlijk heel erg gericht op de, uh, ja, op de calamiteit die het zou kunnen zijn of ja. wat dan ook. En nou ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor de rest van de voorbereiding, want... Je wil je gewoon uh, blij zijn met je rit. Blij zijn met de derde plek. En, en uh, de kwalificatie. En daarmee verder gaan naar de volgende twee afstanden. En dat, ja, dat is wel even lastig. Om dan uh, alle roezemoes, alle geruchten van je af te ja af te want op, Je had op vrijdag tussen de drie kilometer. Daarna op zondag de 1500 meter. En dan nog op ja. maandag de vijf kilometer. Dan zit er dus een hele zaterdag tussen. Dat dat ja. allemaal op je afkomt. Ja. Of heb je je geprobeerd ervan af te sluiten? Nou ja, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd. Ik heb derde tijd gereden, ik ben geplaatst. En daarmee, met die energie wilde ik gewoon de volgende races gaan rijden. En verder wilde ik me daarvoor afsluiten. Maar ja, dat exact, is gewoon ja. heel lastig, want je moet trainen op deze baan. Iedereen uh, die met het uh, KKT te maken had, loopt hier rond en die komt naar je toe. Dus je kan je er eigenlijk niet voor afsluiten. Want van alle kanten komen vragen. Maar uh, ja, dat was ook op de, op de 1500 was het ook niet zo heel goed gelukt, want die was gewoon niet goed. En uh, gelukkig nou, had dat mezelf... daarmee te maken. Nou ja, natuurlijk niet, uh, niet helemaal. Het was gewoon niet een hele goede rit. En ik had mijn hoofd er niet genoeg bij. En of dat dan met de geruchten te maken heeft, ja, dat is heel makkelijk om dat te zeggen. Dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval heb ik me voor de vijf kilometer wel weer helemaal goed, uh, goed kunnen focussen en heb ik wel een uh, goede vijf kilometer kunnen. Ja, sajant detail was dat de uitslag daar dan net omgekeerd is en ja. dat Ivonne Nauta daar derde wordt vlak voor. Jou op de vierde plaats. Ja, ja. <laughs> uh, maar je zei net tegen je je, zei, je hebt tegen jezelf gezegd... ik ben geplaatst op de drie kilometer. Maar in hoeverre geloofde je dat dan ook nog? Want je kan dat vaak tegen jezelf zeggen. Maar als anderen om je heen... meer en meer gaan beweren dat het onzeker is... Ja. Word, je, word je dan zelf ook onzeker? Ja, nou ja, dat... Um, ja, word je dan onzeker? Ja, natuurlijk kan je niet... honderd uh, vreugde hebben... Omdat je, omdat je al die verhalen hoort, maar... Ik wilde gewoon voor mezelf dat wel doen en uh, ik had ook uh, met mijn trainer goed overleg gehad en uh, we hebben het ook besproken. En hij zei van nou ja, uh, ik heb de regels in mijn hoofd, jij gaat gewoon ja. en we gaan niet aan het twijfelen, want volgens regels ga je gewoon. Arie nou, Koops, om daar dan meteen dan maar uitsluitsel over te geven, waarom was dit geen calamiteit? Nou, we hebben uh, ook hier uh, heel goed naar de regels gekeken en met name de selectiecommissie, want die is uh, tot een oordeel gekomen... Ja. En de selectiecommissie heeft uh, gekeken naar de resultaten... van zowel het vorige seizoen als dit seizoen. En dan met name de internationale wedstrijden. Op grond van die herenkingen zijn ook de selectievolgordes bepaald. Dus dat zijn de ingrediënten die we op voorhand al hebben meegenomen. En als de selectiecommissie al die resultaten beoordeelt en weegt... dan komt de selectiecommissie tot de conclusie... dat er geen sprake is van een absolute wereldtopper. Uh, en daarmee komt uh, Yvonne Nauta... Op de drie kilometer niet in aanmerking voor een aanwijsplaats. En dus aan ook was het eigenlijk heel simpel, als je het zo hoort. Het was helemaal een discussiepunt. Nee, maar. Nou dan ja, heb je dat... dus vier dagen voor in de piepzak gezeten. <laughs> nee, nou ja, daarom heb ik ook vanaf het begin gedacht van ik ga gewoon en daar moet ik maar vasthouden. Maar ja, wat je net zelf al zei, er is gewoon zoveel emotie omheen dat het soms wel eens lastig was. Maar uh, ik ben heel blij dat het nu gewoon uh, ook door de KNSB uh, bevestigd is. Dat het gewoon. Uh, nou, dat ik gewoon uh, naar de nieuwe spelen ga. Dat ik gewoon. Uh, daar mag debuteren waar ik echt super blij mee ben. Ja, hoe groot was de opluchting toen je het hoorde vanmiddag? Ja, nou ja, dat viel wel even last van mijn schouders af. het was uh, Meestal is het na zo'n uh, KKT dat je dan uh, de stress zeg maar, wegvoelt uh, vloeien. Maar die was pas nu uh, na vanochtend uh, weg. Die is nog een dag gebleven. Ja, er was nog wel even zenuwen wat er uh, vanochtend ja. nog uh, door mijn lijf heen ging. Nou, het kan nu van je af. Nou is het wel zo dat de ligaploeg naar de geschillencommissie stapt. Ja. Uh, de ploeg dus van uh, Nauta. En de ploeg ook... Van Thijsje Oenema. Dat is dan weer een, een vreemd detail in dit geheel. Dat mocht jij toch niet zijn gegaan. Dan mag Thijsje Oenema ook mee naar de Olympische Spelen. Maar ja. maak je, je daar nog zorgen om? Nee, eigenlijk niet. Want uh, de beslissing is uh, gewoon genomen. En uh, ik sta op de lijst. Dus ja. ik ga gewoon naar de Olympische Spelen. En dus kan jij in het traject naartoe? Ja. ja, daar ga ik gewoon helemaal, uh, helemaal voor. En dus kan jij ook gaan nadenken of jij daar uh, grote kans hebt op een medaille... Ja. Wat denk je? Nou, je bent ja. de nummer drie van Nederland. Nummer drie van Nederland. Ja, nou ja, ik zat natuurlijk heel kort op de nummer twee. Dus dat, uh, dat biedt ook nog perspectief. Ja, maar, uh, een stukje weg nog wel van de nummer één. Ja, dat zeker. Beust. En er zijn natuurlijk nog twee uh, enorme klasbakken op de drie kilometer: ja. uh, Claudia Pechstein en uh, Martina Sablikova En dat zijn gewoon wel met z'n drieën. Ja, die hebben gewoon een stapje voor op de rest van de wereld. En dat, uh, dat, ja, dat is nogal een gaatje. Maar ik heb nu een enorme. Uh, en laten zien wat ik kan. En dat ik wel uh, nog meer kan dan ik heb laten zien de afgelopen periode. Dus ik ga gewoon uh, ervoor zorgen dat ik nog een stap kan maken de aankomende maand. En dan uh, ja, gaan we zien uh, hoe ver ik kan komen. Gefeliciteerd. Geniet Hartstikke van bedankt. dit moment. En dan we zien je terug in Sochi. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En uh, we gaan met de andere drie heren uh, verder over het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus over de schaatsers die zich hebben geplaatst. Um, maar ook maar even toch naar het moment van de dag. Of eigenlijk het moment van gisteravond. Um, dat op het allerlaatste moment tijdens het olympisch kwalificatietoernooi bekend werd dat marathonschaatsen Sjoerd Huisman is overleden. Um, op zichzelf al heel vreselijk nieuws. En dat beleeft iedereen dan hier in Tielhof omdat het hier in Tihalf bekend werd. Jullie waren hier alle drie aanwezig. Um, Nando, om met jou te beginnen. Um, waar, waar, waar stond jij toen je dit nieuws hoorde? Um... Nou, het begint eigenlijk iets eerder in de rit van, uh, van Sven Kramer. Uh, ik uh, zit op de perstribune, dat is eigenlijk uh, zeg maar in de eerste bocht bij de finish. Yes. En ik zie in mijn ooghoek rechts uh, uh, twee schaatsers naar Michel Mulder in dat geval. Die herkende ik. Uh, en, en Desley Hill lopen. Uh, de, de coach van, uh, misschien zelfs ook uit de inline Dus uit die wereld ja. waar Sjoerd ook vandaan komt. En ik zie dat... Dat, me dat meisje, ik weet niet wie het was, uh, in paniek of uh, ja, ontredderd is eigenlijk misschien het goede woord. En vervolgens zie ik ook Michel uh, de handen voor de ogen slaan. En dus ik denk, wat is er aan de hand? Maar tegelijkertijd, uh, Kramer komt buiten om binnen langs over de, zijn tegenstander heen. En nou ja goed, uh, de wedstrijd is afgelopen. Tuit, het wind. Ik loop naar beneden. En ik zie in een hoek, zie ik Michel nog steeds met betraande ogen staan. Dus wat ik doe, is ik bel... De persvoorlichter van besliss.nl. Ik zeg, uh, ik zeg wat, wat, is er, wat is er aan de hand? Weet jij wat er speelt? Hij zegt, ik heb geen idee. Ik ga het nu voor je uitzoeken. Ik loop verder langs de baan, richting de mixzone. En kom een bus tegen. En die zegt, heb je mij nodig? Ik zeg, nee, ik heb je niet nodig. Nee, want ze zegt, Sjoerd Huisman is, uh, uh, heeft een hartaanval gehad. En met dat sta ik eigenlijk voor. Uh, en zie ik in een andere ooghoek. Komt Tuit het net aan schaatsen naar zijn vrouw. Uh, richting tribune, vanaf richting, het middenterrein, ja, waar blijkbaar ja, ja, ja. nog vrij weinig mensen misschien wel niemand nog iets wist. Volgens mij wisten op dat moment, uh, nice. nou, misschien één of twee mensen yes. wisten het daar ook. En hij wist tuit het in ieder geval niet. En hij gaat op zoek naar zijn vrouw. Zijn vrouw komt met zijn kindje aan. En Helen vertelt eigenlijk aan Mark, die nog helemaal vol, en dat komt helemaal niet aan bij Mark. Dus ik sta er eigenlijk zo te kijken naar uh, wat er gebeurt. En Helen begint te huilen. En ik heb het idee dat heel veel mensen uh, daaromheen denken dat ze huilt, omdat Mark... Uh, ja, dat Alle uh, televisiekijkers in elk geval wel, want ja. hier stond ook een camera op en iedereen dacht zo, dat zit diep, deze blijdschap. Ja, dat was dus iets anders. Maar ja. dat, kon, ja, dat kun je ook niet weten. Ja, en dan zie je daar dus om je heen schaatsers uh, verbouwereerd. Ik zag Douwe de Vries uh, helemaal waar meteen uh, van TVM, uh, waar ploeggenoten naartoe liepen. Ik heb mensen in elkaar zien storten in de, in de mixzone. Ik heb gehoord dat Pim Schipper, uh, nou, die kon echt niet meer lopen. Uh, die komt volgens mij ook uit de buurt van, uh, van Andijk. Uh, ja. waar, waar Sjoerd Huisman vandaan komt. Dus dat zijn, zijn generatiegenoten. Uh, die is door, de, door Kjeld Nuis uh, opge, opgeraafd van de vloer bijna. Dus dat was een heel onwerkelijk... Uh... Ja, want waar mensen eerst blij en ook zeer teleurgesteld zijn over hun uh, uitslagen van de laatste wedstrijden. Dan had Nuis hier op de naam. Ja, dat moet helemaal onwerkelijk geweest ja. zijn. Ik heb ze niet gesproken. Maar dat, uh, ik hoor natuurlijk mensen zeggen... ja dat stelt allemaal niet zoveel voor, voor, dat schaatsen. Ik denk dat er ook wel een hoop mensen... Ja, dus je weet niet zo goed wat je, wat je ermee aan moet. En, ik denk dat het, en wat het vooral zo... Um, Laten we zeggen, indrukwekkend maakt het denk ik, is omdat de schaatserwereld is een vrij jonge groep mensen. die uh, uh, over het algemeen niet zo heel vaak met dit soort dingen te maken hebben. Ik heb een verleden uit, uh, als verslaggever in de Formule 1. Daar is het iets normaler dat er uh, dingen heel heftig uh, op je pad komen. In het duurrennen trouwens ook. En ik, met schaatsen kon ik me niet herinneren dat ik ooit uh, van dichtbij. En, en, en je moet niet vergeten dat het zo indrukwekkend was omdat iedereen die in schaatsen iets voorstelt natuurlijk om deze dag er was. Want dat wat, wat ja. zou natuurlijk, ik heb het zelf al genoemd, de mooiste sportdag van het jaar worden. Ja. Volgens mij is dat ook, is ja. dat ook gebleken. Ja. En in een in totaal taal... andere mindset zit ook op dat ja, moment. Ja, en dan slaat die, slaat die uh, sfeer in één keer slaat, die, slaat die om. En ik denk dat van de mensen die, uh, ik weet van andere ex topsporters die hier waren, uh, uh, ik weet Tom Velers van uh, Argo Shimano was hier, uh, Femke Heemskerk zat op een tribune, Reus was die zullen het niet meer vergeten nee. dat ze hierbij waren. Sebas, jij zat nog commentaar te geven. Ja. Uh, jij moest gewoon nog echt, uh, echt op de wedstrijd letten. En jij kreeg ook iets door. Nou, Het was diezelfde Ritters inderdaad. Kramer tegen Krol. En uh, uh, Manon Kamenga, die, die zag ik dus inderdaad ook helemaal uh, ontreddend... en in tranen naar, uh, naar uh, de Mulders toe rennen. En ja, ik word niet zo heel snel afgeleid bij mijn verslag. Maar op dat moment wel... En ik, ik had ook wel het gevoel van, hier klopt iets niet. Dit, is wel, dit, dit gaat niet over een disqualificatie of maar wat, wat dan ook. Maar wat doe je daar dan mee? Want jij moet ondertussen nou ja, de rondetijden melden. En ja, precies. Ik was even van mijn apropos, zeg maar. Even van slag. En toch weer die rit opgepakt. En dat is wel raar, want uh, dan krijg je dan die laatste twee ritten... waar uh, Olde Heuvel en Ket nog in reden, die tijd het nog van de Spelen af konden houden, et cetera. Dus dan doe je toch op een hele enthousiaste manier doe je verslag... terwijl je om je heen steeds meer mensen in tranen uh, ziet uitbarsten. Op een gegeven moment zag ik ook uh, Jacques de Koning, de scheidsrechter uh, van de vrouwen... die ook uit Noord-Holland komt, uh, ook goede bekend is van de familie. Die was ook helemaal in tranen, terwijl ik... Uh, toch op een enthousiaste manier bezig was... in die laatste rit te vertellen dat uh, Cat het ook niet ging redden. En, en dat heb je, je iets mee zelden. gedaan met wat je zag? Of was het nog zo onduidelijk nou, ik, heb het, ik heb het op het moment uh, uh, dat dus Mangnon Kamenga... en er waren nog twee, twee drie uh, dames bij inderdaad... Uh, uh, overstuur langs renden... heb ik dat ja, toch in een soort opwelling geroepen ja, op de radio... Want terwijl het nu uh, allemaal... Uh, zeer emotionele vrouwen voor me langsrennen. Ja, normaal heb ik dat nooit. Normaal blijf ik wel bij mijn verslag. Maar toch ja. op de een of andere manier werd ik er zo door afgeleid... dat, de, dat je wel meteen voelde dat er iets niet klopte. Ja. Uh, Arie, waar was jij tijdens die laatste ritten van de 1500 meter? Want toen, toen drong het door. Hè? Ik, ik stond uh, ook in diezelfde bocht... omdat ik daar eigenlijk het beste overzicht op de baan heb... en ook graag zelf zie wat er gebeurt in zo'n wedstrijd. Uh, ik zag ook in de zevende rit uh, zag ik uit mijn ooghoeken dat er iets gebeurde... En ik zag gelijk dat er iets echt mis was. Dus, en op dat moment uh, kroop ik in mijn andere verantwoordelijkheid. Want ik wist dat er iets moest gebeuren. Uh, dus ik ben gelijk op zoek gegaan naar informatie. Ik heb gelijk met Michel Mulder gesproken. Met Deslie Hill gesproken. Ik zag Manon. Ik zag Bianca Rozenboom. En ja, die gaven het bericht aan... Sjoerd is overleden. Ja, het was alsof bij mij een bom afging. Want met een schuin oog zie ik dat Martuit het plaat zich... Uh, kon wij plaats zich. Nou, dat, dat, daardoor vielen alle puzzelstukken eigenlijk van de hele selectieprocedure vielen op zijn plaats. Maar ik kon helemaal niet meer blij zijn. Want ik was alleen maar aan het schakelen. Wat gebeurt hier? Want straks is er ook nog een Nederlands kampioenschap Marstart. Waar Mariska Huisman, de zus van Sjoerd, op de deelnemerslijst staat. En zij was hier ook in het stadion om zichzelf voor te bereiden. Zij kreeg het nieuws en zij ging onmiddellijk was ze weg. En er stortte echt... Beneden in de catacomben, dat hele vrouwenpeloton stortte gewoon in elkaar. En dat was, nou, dat heb ik, dit heb ik nog nooit zo van dichtbij zo meegemaakt. Zo ook voor mezelf een rollercoaster van emoties. Aan de ene kant zit je midden in het toernooi en dan heb je een stuk verantwoordelijkheid. Aan de andere kant komt er een enkel maanstart. Ja, het was, was, was gelijk dat dat, dat, dat, dat, daar moeten we iets mee. In dat kan niet doorgaan. Maar toch ga je dan ook op zoek naar de bevestiging of het echt zo is. Want stel dat, dat, dat, dat, dat, dat er echt iets geks gebeurt en dat iemand dit in de wereld slingert. En dat het niet klopt. Dus ook daar zit dan de verantwoordelijkheid... op dat moment vanuit de KNSB en de hele organisatie. Dus dat ga je dan nog checken. Dus op dat moment uh, heb ik, ik heb mijn jas uitgedaan. Ik, ik heb toch wel heel wat kilometers afgelegd in een korte tijd. Uh, gecheckt, dubbelcheckt. Ik denk dat het algemeen bestuur van de KNSB... Uh, gelijk bijgeschakeld, en ook met de algemeen directeur Paul Sanders. En ik denk dat we het enige juiste besluit uh, hebben genomen... wat we konden nemen... En dat is uh, de muziek op zacht. En uh, het NK Mars had afgelast. En daar ontstond in het peloton een spontane actie. Door te zeggen van ja, wij willen heel graag op dit moment toch een eerbetoon geven aan Sjoerd. En de dames hebben een rondje gereden in het stadion. Ja, in een eigenlijk toch indrukwekkende sfeer. Die passend is bij ja, dit, dit grote verlies. Ja. En, en, uh, Ze zouden en één rondje rijden, met wedden. er geloof ik twee of drie hè, zelfs. Het was één nee, ronde. Ja, was ze een een een ronde, ronde, ja. heb ze hebben echt één ronde gereden. En, uh, ja, op, op een Sjoerd Huisman-achtige wijze ja, finish op de, hij, knieën. op de knieën. Ja, het, het was zo respectvol en zo warm en uh, zo goed. Dat, dat, dat dit de enige goede ook was uh, wat mij betreft. Dus, uh, maar het was, het was heel bijzonder. En, uh, dit heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Je zit hier met, met alleen maar toppers. Dat zijn kerngezonde jongens en meiden. Die zijn bezig met Olympische dromen te verwezenlijken. Een paar dagen later uh, zijn er een aantal mensen die alweer klaarstaan voor het enkel marathon ja. Aan deze casuïstiek denk je niet. Uh, en toch gebeurt het. Het is een soort ramp. Uh, ja. Wat er op dat moment toch gebeurt, leek wel alsof een bommetje op die aflag. En, uh, nou, ik denk dat, het, dat we... Dat we de, juist, de juiste keuzes hebben gemaakt. En, uh, ja, die, keuze, is... die keuzes die werden gemaakt hebben, terwijl de laatste ritten van de 1500 meter nog werden verreden. Is, is er nog een rijder geweest uh, die iets merkte terwijl ja. die... Niet, net niet ja. hè, dat liep net ja. na elkaar. Uh, dat, dat, was, dat was dan ook de situatie met uh, Helen. Uh, Helen wist het toen Mark reed. Ja. Uh, dus hoe onwerkelijk is dat? En ook Koen. ...komt uit het Noord-Hollandse. Uh, dus die wist het ook niet, maar die reed op dat moment. Uh, en die, die hoorde direct na afloop van zijn race van Sven Kramer. Dus het zijn allemaal maatjes. En ook Jan Blokhuis komt uit diezelfde omgeving. En er zijn natuurlijk heel veel schaatsliefhebbers... ...ook uit die omgeving. En, nou ja, al de alle dames die mee zouden doen aan het NK Marstad. Ja, dat gebeurde hier allemaal. Dat was tegelijk. Ja. Uh, het een ja. gebeurde in de en ...net langs de rand van de baan... En aan de andere kant werd er op het allerhoogste niveau werd, werd hier nog rondjes gereden. Nou hebben de radioluisteraars het in, op het einde van de uitzending meegekregen. De televisiekijkers ook nog net aan. Wat is er daarna nog allemaal gebeurd? Je vertelde al over de, uh, de, de, de ereronde die de dames van de Marsstart hebben gereden. En dan daarna? Ja. Wat, wat, wat zag je dan om je heen? Nou ja, Toen to viel toch een, een soort onwerkelijke stilte. en ja, Mensen gaan dan met elkaar in gesprek. En uh, zoeken elkaar op. En... Uh, ja, een aantal mensen ja, iedereen deed een beetje zijn eigen ding. En ik denk dat een aantal mensen gewoon wat langer bleven dan normaal. En zochten elkaar op bepaalde plekken op. En ja, je zag ook, dan is het ook toch een soort grote familie die hier rondliep. Met, want iedereen kent elkaar natuurlijk. Een peloton van 50, 60 uh, marathonschaatsen. Soms zitten in de lange baan. Uh, die jongens en meiden kennen elkaar uh, 10, 20 jaar lang. En, uh, die reizen gedeeltelijk over de hele wereld. Uh, ook met marathonschaatsen. Ze zien elkaar uh, week in, week uit. Zomers bij het inlineskaten. Shoot uh, kon ook heel goed inlineskaten. Dus ja, dan, dan moet je daarover praten. En die gelegenheid was al gelukkig. Uh, dat hebben mensen ook gedaan. Uh, ja, en, en nu kom je natuurlijk in een hele andere vervolgssituatie terecht. Ja. Uh, maar daar zullen we ons... Uh, ...rustig op moeten beraden gezien het uh, Nederlands kampioenschap. Ja, dat is dan een deel van die vervolgssituatie. Ja. Komend weekend het NK-marathon. Ja, de... Gaat dat door? Uh... Nou, dat weten we niet. En daar, uh, daar zullen we in ieder geval uh, de familie uh, bij betrekken. Uh, om te kijken wat de familie... Uh, in overleg met de familie zullen we daar een besluit over nemen. Dus ja. da da daar kunnen we nu ook niks over zeggen. Uh, dat, dat, dat, dat moet zijn tijd even hebben. En we zullen daar... Uh, Overleg, uh, in overleg gaan met de familie. En kijken wat, uh, wat, tot wat voor besluit we kunnen komen. Ja, en daar komt dan later deze week het nieuws over. Ja. We maken een omschakeling. Die is niet makkelijk. Maar dat doen we wel. Het Olympisch kwalificatietoernooi. Um, Arie, je hebt vanmiddag um, de schaatsers bekendgemaakt die naar de Olympische Spelen mogen. Dat zijn eigenlijk gewoon de 20 schaatsers, zoals ze gisteren uh, al ingevuld stonden, in de Matrix. Heeft de selectiecommissie het nog ergens moeilijk gehad? We hebben Anouk van der Weijden net gehoord. Dat leek voor ons allemaal de, de, het grootste discussiepunt. Uh, gaat zij naar de drie kilometer of Yvonne de Nauta. We, Weet jij waar de mogelijke pijnpunten zaten? Nee, ik ben uh, niet bij dat gesprek zelf geweest. Uh, dat stond ook in de procedure. Dat de bondskunstploegachtervolging niet bij dat gesprek zou zitten. Daar nou was de onafhankelijke expert Charles Verkommene aanwezig. Uh, zij hebben natuurlijk stilgestaan. Uh, nou ja, ze staan stil bij alle rit en alle uitslagen. Uh, het merendeel kan net zoals wat jullie gedaan hebben uh, gewoon ingevuld worden en ook zij hebben stilgestaan uh, bij de rit uh, van Yvonne Nauta en zij zat, zijn tot de conclusie gekomen die ik net heb benoemd uh, dat Anouk van der Weijden naar het Olympische Spelen gaat ik noem even de schaatsers die gaan want dan hebben we er maar gewoon de namen bij Michel Mulder, Ronald Mulder, Jan Smeken Stefan Groot, Mark het. Koen Verwij, Sven Kramer, Jorrit Bergsma Jan Blokhuizen en Bob de Jong bij de Mannen en in volgorde van kort en een lange afstand zijn het bij de vrouwen... Lorine van Riesen, Margot Boer, Irene Wust, Lotte van Beek, Jorien Ter Marit Leenstra... Antoinette de Jong, Anouk van der Weijden, Karin Kleibeuker en Yvonne Nauta. Uh, Nando en Sebas. Verrassingen voor jullie? Hadden jullie verwacht dat het zo simpel zou zijn als het vanmiddag ook werd gebracht? Mm, nou, ik, ik had uh, wel verwacht dat er misschien nog iets zou gebeuren met die, uh, die derde 500 meter plek... Die vond ik vrij laag staan in die, uh, nou, mogen we het nog één keer noemen, aanwijsvolgorde. <laughs> ja. Dan houden we erover op. Maar de derde maar, plek, dat is die van Unema. Nee, de 500 meter bij de mannen. Oh, bij de mannen, bij de man, heb je sorry. Natuurlijk, kijk, dat, dat, achteraf vallen alle kwartjes, hè, vallen het allemaal heel netjes op zijn plek. Ja. Uh, uh, maar goed, de enige, wat dat vond ik wel een aanmerking op die, die aanwijsvolgorde, dat er misschien iets meer naar de poppetjes had kunnen worden gekeken. Kijk, we hebben drie mensen op de 500 meter die ja. kunnen winnen. Dat hebben ze de afgelopen anderhalf jaar be, bewezen. Michel Mulder, Ronald Mulder en, uh, en Jan Smekens. Maar die derde plek stond relatief, uh, stond behoorlijk laag ja, met als op die ranking Dat ja. Smekens dus inderdaad afhankelijk, uh, afhankelijk was. Uh, uh, maar goed, uiteindelijk komt hij er dus wel gewoon bij. Ja. Met dank aan een aantal dubbelingen. Dus dat valt allemaal redelijk op zijn plek. En ik denk dat er verder... Uh, uh, niet echt heel veel schokkende zaken ja. waren inderdaad. Arie, heeft hij daar een punt? Want het, uh, ik denk dat de meeste mensen het wel over eens zijn... dat deze Matrix een vrij eerlijke Matrix was. Het is gewoon keurig berekend uh, waar Nederland de meeste kans heeft. Achterhaalt dan soms de actualiteit zo'n Matrix... als je naar de 500 meter kijkt en beseft dat Michel Mulder... Ronald Mulder en Jan Smekens alle drie wereldtop zijn... en alle drie ja, echt naar de spelen moeten. Op voorhand wil je deze drie jongens allemaal mee. Ja. Want het is inderdaad uh, absolute wereldtop. En soms is het ook stuivertje wisselen. Uh, dan gebruiken wij een hulpmiddel uh, om te kijken wat is nou een objectieve ranking. En dan moet je dat ook afzetten tegen een derde plek op de vijf kilometer. Uh, en die staat natuurlijk heel erg hoog omdat we daar heel vaak ook prijzen winnen. Maar goed, uh, de, de derde man op een vijf kilometer, de kans dat hij van Sven Kramer... de eerste man wint, is uh, nul. nul. Want de Sven Kramer wint altijd ja. op de vijf kilometer. Dat hoorde ik jou en nog... is nooit ziek. Dus dat ja. is wel... ja. Maar dat hoorde ik jou, Sebas, nog ergens zeggen... gedurende het kwalificatietoernooi, toen wij het erover hadden. Toen zei jij, deze matrix is bedacht om zoveel mogelijk mensen die kans hebben op goud... als eerste naar de Spelen te sturen. Ja. Um, maar er staan uh, mensen die eigenlijk alleen maar kans hebben op brons. Ik chargeer het nu een beetje. Die nou, staan nou, kijk, hoog dit, in de matrix. De, de 10 kilometer stond ja. ook hoog. Maar de nummer 3 van, was, de, van de 10 dat kilometer. Niet altijd, want nee. uh, vorig seizoen heeft hij op de wekenafstanden nog verloren. Van ja. de, en de nummer 3 van de 5 kilometer Precies, bijvoorbeeld. Dat, ja, die stond ja. wel, uh, wel vrij hoog. En uh, nu wordt dat Jan Blokhuizen... Uh, en met alle respect voor Blokhuizen die heeft er een hele goede vijf kilometer gereden. Uh, maar hij heeft sinds zijn wereldtitel bij de junioren in 2008 niet meer gewonnen. Uh, dus eigenlijk is dit het beste voorbeeld. Jan Blokhuizen stond hoger dan Jan Smekens. Ja. Jan heeft volgens en als je jou... dan winnaars mee wil, dan ja. denk ik van ja, je had achteraf vallen de plekken wel goed maar je had op die 500 meter had je uh, je had misschien wat meer van de poppetjes uit kunnen gaan dan ja. van de, de klasseringen die erbij horen. We zijn een beetje aan het zeuren Arie maar dat neem je ons niet kwalijk toch? Nee dat mag en, uh, kritiek is altijd goed uh, het is aan de ontvanger hoe die daarmee omgaan. Ja. Nou vertel eens. Uh, kijk we hebben een, uh, in de selectievolgorde in het rekenmodel wat daarachter achter zit hebben we goud een uh, grotere uh, gewicht meegegeven zo ook zilver en brons lager. Nou, dan laat je uh, goud uh, laat je vier keer uh, wegen, zilver twee keer en brons één keer. Als je een kans op een medaille hebt, dat is ook het uitgangspunt van het document. Eerst uh, kans op primair goud en daarna ook op zilver en brons. Dan moet dat ook een waarde krijgen. En als je dan het model dat uh, laat berekenen, dan is een vaste plek, uh, een derde plek op de vijf kilometer, een vaste podiumplek, een medaille kans, die telt dan toch mee. En op de 500 meter wisselende uh, de positie nog wel eens. Uh, en Jan Smeek heeft vorig jaar een fantastisch seizoen gereden. Dit jaar net een tikje minder. En toch wil je hem heel graag mee hebben. Maar dat telt wel mee in de berekening... Hoe groot is nu de kans op goud uh, voor Ronald Mulder? Hoe groot is nu de kans op goud voor Michel Mulder? Hoe groot is de kans op uh, goud voor Jans Mekers? En in die afweging uh, gebruik je dan de getallen. En dan ga je ook als selectiecommissie, kijk je ook nog een keer naar poppetjes. Want het is niet alleen maar de selectievolgorde, is ook gekeken naar met hoe, hoe groot is de kans op een medaille met de 500 meter. Als we daar met twee mensen naartoe gaan. Nou, dan heb je ook een grote kans. Ja, ja. Natuurlijk weer het liefst met drie. En toch zit dan uh, daar toch een ranking in. En moet je uiteindelijk bepalen, nou de kans. Op die 5 kilometer, is dusdanig groot, ook op een medaille, want we kunnen daar ook 1, 2, worden. Dat die de rekenmethode, want je kunt niet achteraf zeg maar zeggen, we hebben een hulpmiddel en achteraf gaan we het opeens allemaal veranderen. Dat, dat werkt ook niet helemaal. Je het is een objectief op... hulpmiddel. En we hebben daar waar we vonden dat we iets zouden moeten wisselen, had dat gekund. Maar de selectiecommissie is daar tot een oordeel gekomen. dat we niet hoefden te wisselen. Nee, bij de mannen viel het allemaal prima op zijn plek. bij de vrouwen uiteindelijk ook. Nando, is jou nog iets opgevallen aan die matrix? Het heel erg opgevallen aan die matrix. En ik hoor Arie praten. Arie is natuurlijk een begnadigd prater. en kan het allemaal fantastisch uitleggen. Maar dit is zie hier natuurlijk het Nederlandse schaatsen. En ik wil uiteindelijk, als we van tevoren deze lijst hadden. hadden we het zelf kunnen invullen. En dan waren we eigenlijk. Uh, alleen Kjeld Nijs had iedereen, denk ik, opgeschreven. en die heeft het niet gehaald. En voor de rest gaat volgens mij iedereen mee die hij ja, had nou bedacht. Ja, bij de vrouwen dan Linda de Vries waarschijnlijk. in plaats van bijvoorbeeld van de weide. Oenema. Ja, oké, okay, maar ja. dan praat je toch over over, over details. En uh, kijk, ik denk dat die, die matrix is vooral heel erg leuk op het moment dat er geschaatst wordt. Dan snap ik hem ook. En op het moment dat we er nu klaar zijn. En met alle zeggen we dan uh, in het voetbal altijd met alle respect voor Arie. Maar die moet dat natuurlijk ook uitleggen. Maar het gaat natuurlijk ook om dat we gewoon mooie sporten hebben gezien. En dat er goede schaatsers naartoe gaan. Ja. En ik, dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Of nou ja drie twee één uh, prestaties uit het verleden van ja hoe ver moet je dan weer teruggaan want het wordt zo'n enorm ge... en dat had ik gehoopt dat het met deze matrix nou wat minder was ik denk Maar denk was dat dan niet ook. zo waarom vond je dat dat dan niet zo was wat bedoel je niet zo nou ja goed als je nu weer gaat als je nu dus weer gaat het wordt zo vlooien wordt het hè? Uh, is dat een goed woord ja denk het wel uh, o, op op hele kleine details want volgens mij gaan gewoon de beste schaatsers ja. die het best in vorm waren, die gaan nu. Dat was volgens mij de bedoeling... met een enige... Uh, uh, uh, uh, nuances aan te kunnen brengen... mocht Sven Kramer over zijn eigen veten struikelen, denk ik. Ja. En dat, dat was het. Kijk, nou, ik kan nou, ook nog wel zeggen... Laten we Kijk, dan van de ik, andere kan kant nog kijken, een... was... Ik wil ook nog één ding ja? over zeggen. Kijk, is wel... dat is het enige rare aan die matrix, vind ik. Dat een calamiteit alleen geldt voor een wereldtopper. Dat vind ik dan een beetje opmerkelijk. Wat dan, hè? Dus omdat Nauta geen wereldtoppen is, dan mag ze dus wel van de sokken gereden worden. En als het, uh, Sven, Kramer, als het die Sven Kramer en Thomas ja. Krol, en was is dat was een hele rare als... situatie, die, die ja. rare wissel hiervoor. Ja. Met Kramer die dan binnen door buiten, ja. onlangs gaat. Als dat mis was gegaan, hoe ga je dat dan beoordelen? Als die Krol, ja, ja. die weet niet wat er hem overkomt. Nou ja. Ja. Maar dat zijn dus deze dingen die leuk zijn op een toernooi. Ja. Om hier even dat... namen bij in te vullen, Arie, klopt het wat Nando zegt? En klopt het dus bijvoorbeeld als, als Anouk van der Weijden 300 sneller was geweest dan Jorien ten Mors of Irene wust? Dat we daar dan wel een calamiteit te pakken hadden? Nou, Ik, ik vind het belangrijk wat het doel van het uh, selectiedocument is. Dat we met het beste team naar de Olympische Spelen gaan. Gaan we dat nu? Ja, daar gaan we ik bedoel Dat is toch uiteindelijk het belangrijkste. Ja, dat dat, dus, dat, is, dus, is, dus dat is ook de conclusie. Ja, maar uh, dat is, en natuurlijk ga maar je Maar dan... wanneer bepaal je wat het beste team is? Want Jorien ten Mors bijvoorbeeld was duidelijk bij de eerste paar dagen niet fit. En doet het daarom niet zo goed op de drie kilometer. Waar ze anders altijd bij de eerste twee eindigt zelfs. Ja, ja. Dat, dat vind ik wel eens zo gek. Altijd. Weet je wel. Dat is wat is altijd. Ja, ja, nou, altijd dat als dat ze meedoet ik. in dit geval. Ja, ja. Dus het is, het is natuurlijk ook arbitrair. Ja. Maar zoals alles arbitrair. Dus ja, ja, maar het is dus ook is of daarom, dit het beste nee, team is om mee te nee, gaan, toch? Maar daarom hebben we toch een wedstrijd, of niet? Ja. Dan gaan we aan de hand daarvan zeggen, nou, dit is 1, 2, 3, 4, die gaan. Ja, gaan we het nu over de sport hebben, Nando. Trap maar af. Heerlijk. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, je kunt er vooral eens over zeggen. We, uh, ik heb een mooi toernooi gezien. Ja. Ik heb een fantastische sport gezien. Ik denk dat heel veel mensen het mooi hebben Um, uh, genieten is dan ook weer zo'n woord, vind ik. Maar, uh, nou ja, dat mag toch? Waar heb je het meest van geniet? Ja, maar ik bedoel, iedereen geniet. Je moet ja. niet, er wordt altijd tegen je gezegd, geniet ervan. Dan denk ik altijd, wat ja. bedoel je nou precies? Maar uh, dat, dat ligt meer aan mij. Nou ja, waar ik, uh, wat ik het verbazingwekkende vond, of het mooie aan het toernooi vond... is dat de afstand, uh, uh, dat de allereerste afstand van de, die, die, van de mannen... Die, die vergeet je bijna, omdat de duizenden, 1500 de 10 kilometer uh, en, en die 1500 meter van, van gisteren... Dat dat gaat het is zo lang geleden dat ik ja. zo, uh, zoveel afstanden bij elkaar heb gezien. En ik denk zelfs dat het het best bezette toernooi is geweest waar ik, waar ik bij ben geweest. En dan bedoel ik inclusief Vancouver, uh, WK's en EK's. Want volgens mij inclusief een hoger niveau dan, dan dit... alle internationale wedstrijden ja. dus. Ja, die durf ik wel aan. Dan mag, mag iemand best mag Arie mij tegen tegenspreken, want die weet er ook van of ze dat was. Niet maar ik, dat bedoel, ik denk dat dit echt uh, op alle afstanden, en zeker, nou, ook bij de. Kijk naar nou, wat iedereen wist, nou, er worden hier koers gereden. Uh, en niet alleen maar, ik uh, bedoel, het is niet één of twee die er heel bovenuit stijgen. Maar zijn gewoon uh, bedoel, het feit dat Mark Duitert hier die 1500 meter won. Dat hadden zes mensen hadden die die 1500 meter kunnen winnen, volgens mij, uh, op voorhand. En nou, nog wel meer. <laughs> ja, nee, goed, maar het is, het is, het is dus zo'n hoog niveau en hangt zoveel van af... dat betere, uh, betere sport op een, op, een, op een ijsbaan heb ik niet gezien. Nee. Zijn ja. de andere hele het mee eens? Ja, het was Want het is wel een opmerkelijke uitspraak. Ik bedoel, we weten schaatsen is een Nederlandse sport. Maar er zijn nog een paar andere wereldtoppers nog te noemen. Was dit voor jou, Sebas, ook het nou, hoogste je, niveau dat je in, in tijden hebt gezien? Ja... Zover ga ik dan nog net niet, maar het was wel nee, kijk, het een was, ontzettend hoog niveau. Het vast. was waarschijnlijk wel hoger geweest als je bijvoorbeeld de nummer 17 van de 1500 meter had kunnen inwisselen voor een goede Koreaan. Maar ja. als je dus een WK doet, dan gaan er maar de beste drie van Nederland ja. Gaan ja. mee of vier. En, dan, ja. en nu zijn ze er allemaal. En nu zijn er ook de 5, 6, 7, 8 en 9 er ook nog. En Dat maakt het dat ik ja, denk. Dat dat, dat, dat, een paar dingen maakte dit toernooi heel speciaal. Dat vond ik die 34-31 van Michel Mulder. Dat is echt waanzinnig hard. Het is maar een paar honderdste boven het Nederlands record. Dat is echt ja. een, een tijd die je in, in Heerenveen helemaal niet verwacht. Uh, uh, je, de verbazing was ook merkbaar in de hal bij iedereen. Uh, uh, de drie kilometer van Irene Wust onder de vier minuten. Het was pas de tweede keer dat dat gebeurt. De 1500 meter van Irene Wust, Ook in een tijd die nooit gereden is op een baan als deze... Uh, dus dat was grensverleggend En drie vrouwen onder de zeven minuten op de vijf kilometer. Bedoeld, dat was geloof ik uh, bijna tien jaar geleden dat Greta Smit als laatste Nederlandse hier uh, ja. uh, uh, onder de zeven minuten had gereden. En ja. we hebben jarenlang, ik zal vooral <laughs> als commentator, lopen klagen dat het verschrikkelijk slecht ging op de langere afstanden. Uh, uh, op de drie kilometer was het soms. Uh, nou ja, de winnende tijd van vier minuten tien. Dat je dacht van. Nou, nah, Sablikova die, die lacht zich rot. En dat is en nog niet vijf eens vijf... zo heel en, lang en... geleden, hè? Nee, dat is maar een paar jaar geleden. Ja. Nu, uh, een paar jaar geleden werd iedereen wust uh, kampioen in 4-11. En nu reed ze gisteren een tussentijd van 4-11. Of 4-10, zoals een seconde sneller. <laughs> ja. Op de vijf kilometer. Nou ja, toen moest ze nog even. Maar drie vrouwen onder de zeven minuten. Dus dat zijn allemaal. Zaken, aspecten die laten zien dat het niveau uh, uh, erg hoog lag. Maar dat het vooral in de breedte bij de vrouwen heel erg gestegen zijn. Dat is te benoemen het hoe dat komt? Nee. nee, maar dat is het grappige. Tenminste, misschien heeft Ari zo een, Ari? een mening. Ja, maar... ik, ik denk dat daar wel een, uh, een duiding voor is. Uh, als we kijken naar hoe de teams zijn samengesteld... en dat kent natuurlijk ook een kleine geschiedenis... we zijn ooit begonnen met drie merkende teams. Uh, we, het is steeds groter geworden. Er zijn meerdere teams gekomen. En overal valt ook wel iets te halen. Er zijn een aantal teams bewust ingestapt op damesteams... En dat heeft denk ik een enorme kentering gebracht, uh, waardoor het niveau zo hoog is geworden. Bij de mannen zie je heel vaak uh, twee verschillende teams die tegen elkaar strijden. Dus beslist uh, bijvoorbeeld tegen uh, de jongens van Brent Loyalty. Dat zijn echte sprinters. Nou, dat is heel goed dat daar een uh, competitie tussen twee teams is. We zagen vaak uh, Team TVM versus Koen uh, met Jan Blokhuizen versus uh, Koen Verwij. Uh, een beetje meer vanuit het allrounden. Dan zie je nu ook dat Marit Leenstra en Lotte van Beek vanuit de sprint. Dan komen we dan wel gelijk ook weer bij Team Liga met Mago Boer en Thijsje Oenema. Dus er, er zit zelf al een interne concurrentiestrijd op. En dat geldt bij de Nederlandse kampioenschap om internationale toernooien te kunnen halen. Dus we zijn in Nederland in de breedte competitiever geworden. Eh, en dus, er zaten natuurlijk lacunes ook vooral op de lange afstand. Daar viel iets te halen. En daar zijn ook gewoon een aantal mensen op, op, op ingestapt. Net zoals je bij, de, bij het team van BAM ziet. Op de 5 kilometer en 10 kilometer komen we een stuk vanuit de marathon. Ja. Dat zie je nu ook bij de dames. Want de winnaar van de 5 kilometer, Karin Kleiberger, doet ook aan marathonschaatsen. Hoe kijk je dan naar de toekomst? Want ja, uh, van ja, al die teams die je nu opnoemt, uh, volgens mij heeft er één nog een optie. Volgens mij is Brent Lloyd dus goed ingevoerd ben, En de rest lopen al de Af. Dus het gaat in de breedte heel goed, maar we weten eigenlijk niet.. Ik denk dat Sven en Kramer in Irene Buus nog wel... Ik vind een... niet nog twee jaar door, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Maar oh, dat, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar goed, waar het om gaat, is dat ik aan wat ik probeer aan te stippen... is dat uh, als we in Sochi komen, uh, er dus misschien anderhalve ja. ploeg is. En nu zijn er ongeveer vijf, zes, weet ik het. Uh, we komen in Sochi aan met twintig uh, deelnemers. Dus dat is een hele Neem grote ploeg. <lacht> nee, <lacht> nee, maar uit bedoel... Je komt naast, naast de, Sochi, ja. dan kan... Dat één ploeg, hoor je nu te zeggen. Een Olympische ploeg. En ik kan me zo voorstellen... Dat, uh, natuurlijk gaan uh, bedrijven, sponsorploegen gaan kijken... Goh, wat heeft mij dit nu gebracht. En als je ziet wat het de afgelopen vijf dagen heeft gebracht... het is de beste reclame voor de sport in jaren... Uh, vijf dagen fantastische tv. Uh, uh, vijf dagen fantastisch ja, dat, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat er straks niet hele, heel veel andere mooie toernooien weer komen. Dus ik denk dat de bedrijven zeker gaan kijken... van goh, levert uh, de, de inspanning en ook de financiële inspanning die we moeten leveren... Levert dat genoeg op? Dan denk ik ja. Uh, en ik denk dat er uh, of nieuwe teams gaan komen of dat er meer teams uh, doorgaan. Ben je er bang voor? Want er stopt wel veel. Nou, ik ben niet zo vaak bang... Uh, want, Bezorgd. Uh, <laughs> ook zo'n woord. Hè? Uh, nee, ik, ik, ik kijk vol uh, goede moed uh, naar de toekomst. Ik vind dat we heel veel goede aanknopingspunten hebben. Dat het ook uh, op een andere manier georganiseerd kan gaan worden. We zullen als KNSB nog nadrukkelijker stilgestaan de komende jaren bij het ontwikkelen van talenten. Uh, en ik denk dat we als Nederland zoveel uh, talentvolle schaatsers ook hebben. Dat we absoluut uh, dat niveau vast kunnen houden. Dit is wat we nu hebben. Is echt een heel hoog niveau. Uh, dus misschien moeten we daar het eerste jaar na de Spelen een klein stapje op terugzetten. Zullen we misschien ook een aantal mensen stoppen. Uh, maar ik denk dat er genoeg gelegenheid is. En dat er genoeg uh, redenen zijn. Waarom je graag met een merkenteam. binnen het schaatsen geassocieerd zou kunnen worden. Dus ik kijk nog steeds uh, vol goede moed naar de toekomst. Gaan jullie. Uh, want komende zomer is er weer een congres. En daarop kun je dus dingen laten veranderen. in de, in de schaatswereld. Maar dan moet je geloof ik de plannen nu al zo'n beetje hebben ingeleverd. of uiterlijk nu inleveren. Uh, komt dat plan nog. Uh, vanuit de Nederlandse bond om uh, de World Cups en internationale wedstrijden in, uh, in merken pakken te gaan laten rijden. Want dat is natuurlijk wel. Een, uh, daarmee geef je wel veel meer ruimte aan een, uh, aan een sponsor van de commerciële ploeg. Ja, wij zijn volop bezig om uh, te kijken met welke plannen. En we hebben een aantal plannen al uh, ingeleverd. En we zullen ook uh, kijken naar de plannen van dit andere nog landen. Niet bij. Sorry ja, nee, die, die zit er zeker wel bij. Um, en we zullen ook uh, gaan kijken, en dat is natuurlijk een, een internationaal lobbycircuit. Uh, we gaan natuurlijk de komende maanden ook zijn we al in gesprek met bepaalde landen. En uh, landen reageren ook op elkaars voorstellen. Uh, en dat zullen we richting juni uh, hebben nu uh, de zes maanden de tijd om uh, daar uh, verder te werken. En ook richting het internationale uh, bond om daar ook onze plannen uh, kenbaar te maken. En ook uh, graag onze visie daarop te geven om te kijken wat, wat er beter kan. Uh, hoe het product nog beter kan worden ook internationaal. Zodat het ook internationaal voor merkenteams interessant gaat worden. En dat hoeft niet alleen voor Nederland te zijn maar ook juist voor andere landen. Eerst maar de Olympische Spelen, en dat is dan ook vrij belangrijk in dat opzicht. Want als daar heel goed gepresteerd worden, dan komen we waarschijnlijk bepaalde sponsors daar vanzelf weer op af. Ik wil in de afrondende fase van dit gesprek, heren, van jullie alle drie weten. En Nando, jij zal dat het fijnst vinden, want dan hebben we het weer echt over de sport. Wie er zometeen in Sochi nou de echte grote kanshebbers zijn? die er echt een grote kans op zijn. Ja. Ja, die staan bovenaan in die matrix. Die ja, staan zo... die bovenaan in die matrix? Ja, denk ik wel. Ja, Sven Kramer, Sven Kramer, Sven Kramer. <laughs> Persma, Sven Kramer. Michel Mulder. Nog een, keer groot, nog een groot huis. een ja. ja. last aan de Ja, je <laughs> Die en je wordt toch de Matrix voor Ja, geweest. Nee, maar even, even weg. Ik bedoel, ik ben niet alleen maar dat ik alleen maar over sport wil praten. Want nee. volgens mij gaan we naar Sochi. En dat wordt nog een vrij interessante happening. Uh, om daar te zijn. Ja. En om te kijken dat. hoe de Olympische Spelen zich uh, verhouden. Uh, inmiddels uh, ten opzichte van, uh, laten we zeggen, de normale, de normale gang van zaken in het leven. Maar even maar om wel qua sport het over de, ja. de, om de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. Want we hebben het vijf dagen lang gehad over wie zich plaatst en wie niet. En dan gaat het vaak over wie derde en vierde worden. en ja. Soms ook vijfde en zesde. Want die mogen in sommige gevallen ook nog doorstromen omdat ze al een ticket hebben. Um, maar laten we de grote namen dan even de aandacht geven die ze verdienen. Um, Sven Kramer om te beginnen. Heb jij hem gezien in de vorm die hij over een maand, anderhalve maand ook moet hebben? Uh, ik denk dat hij beter moet en een beter wil. Ik denk dat Sven Kramer en Irene denk ik, zo goed zijn dat ze ook nog beter kunnen worden. Dat vraag ik me van Tuit het bijvoorbeeld af. Ik hoop dat hij luistert, want dan wordt hij weer boos. Hm. Uh, weer boos? Nee, maar die, die, die leeft op. Het, uh, hoe harder tegen hem, tegen hem roept dat hij oud is en weet ik wat, dat het niet meer kan. Dan gaat hij nog harder. Gaat door, uh, want Dan gaat hij weer voor goud. Ja. ja. Uh, nee, maar ik bedoel, uh, ik denk dat als ik kijk, ik denk dat Jan Smekers beter kan. En dan wat hij nu gedaan heeft. Ik denk dat Steven Groothuis nog iets beter kan dan dat hij nu heeft gedaan. Um, Verwij was volgens mij ook niet heel erg goed. Ik ga even bij, uh, bij, uh, bij Arie op zijn blaadje spieken. Wat hebben we nog voor vrouwen? Uh, Leenstra, temors. Temors kan zeker beter. Ja, maar daar vraag ik me echt van af um, of die niet te veel hooi op de vork. Ik bedoel, dat is. Dat is nog geen. Dat, is, dat bedoel, het lijkt allemaal heel stabiel. Maar volgens mij was het pas anderhalf jaar geleden dat ze hier op de baan verschenen op een lange ja. baan. En uh, ik, ho ik, heb, ik hoop liever dat ze, ik, uh, dat ze op de shorttrack heel goed doet. Ik vind dat... Interessante vraag, Arie. Heb jij daar een mening over? En zo ja, breng je daar advies over uit. Iemand die ook op een andere sport in actie komt. En die van plan was, geloof ik oorspronkelijk op zeven onderdelen, verschillende onderdelen uit te komen. Shorttrack en lange baan samen dat nu nog bijna doet. Want ze gaat twee schaatsonderdelen doen... en vier short-track onderdelen, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, vier uh, ja. short-track onderdelen. En, is dat uh, niet te veel? Nou, dat, dat, dat, dat kun je nu niet van tevoren zeggen. Ik weet wel uh, welke belasting uh, short-track met zich meebrengt. Ik weet ook dat we in november uh, een olympisch kwalificatie is geweest. Een internationaal olympisch kwalificatie Waarin uh, elf dagen tijd acht wedstrijddagen zaten. Waarin ze op die dagen... Uh, vijf, soms zes keer aan de start verschijnt in heats. Uh, dus in die zin is qua belasting de Olympische Spelen is dat eigenlijk relaxed. Moet je alleen oppassen dat ze niet opgebrand is tegen de tijd dat we er zijn? Nee, en dat, daar uh, hebben we een hele goede trainer voor. Jeroen Otter die dat uh, heel goed uh, in de gaten heeft. Uh, dus ook na dat hele zware Olympische kwalificatietoernooi uh, heeft ze zich langzaam voorbereid op uh, het lange baanstuk. Ze wisselt daar heel snel in. Dus ze kan op het ene moment op de shorttrack schaatsen staan en een uur later... Echt letterlijk, hè? Want zij heeft nog getraind op het binnenste gedeelte van het T-Half. In het shorttrack terwijl het OKT schaatsend bezig was. Ja, voor haar is dat zeg maar de, de voorbereiding. Dus het shorttrack geeft haar veel voor de lange baan. Dus die combinatie is zeker ook bij de Olympische Spelen, want dan, dan rijdt ze vaak maar twee hits op een dag, ook voor het shorttrack. Dat is ook een heel uitgestrekt programma over 14 dagen. Dus die belasting zal er vele malen minder zijn. Dus dat betekent dat ze ook sowieso moet trainen. En uh, voor haar is uh, een wedstrijd rijden op de lange baan is een prima voorbereiding voor het shorttrack en omgekeerd ook. Dus ik zie die belasting tijdens de spelen is niet zo hoog voor haar. Als je het vergelijkt met hoe dat bij uh, short-track wedstrijden is, waar ze uh, vijf, zes keer op een dag aan de stad moet verschijnen. Dan dus dan dat is een hele toch, andere omstandigheid. Maar dan komen ze toch frisser aan de start. Dus als ze haar shorttrack concurrenten uh, minder doen, gaat zij dus op de baan. Ja, ik. Ik nee, vraag me echt af of dat. Je zult zien dat in de in trainingen, maar het is leuk om te zien. Uh, en ook bij de Olympische spelen uh, moet je echt gaan kijken wat, wat er nog in zo'n training gebeurt bij uh, een short-track-training. Daar wordt zo knoeperhard hard getraind. Uh, omdat je en met heel veel snelheid, je moet nog steeds die druk in de bochten steeds aankunnen. Als je daar een beetje uh, lauzie doorheen gaat, dan voel je dat niet, terwijl je juist die prik al nodig hebt. Uh, dus ik denk dat een, uh, een wedstrijdprikkel voor een shorttrekker heel erg belangrijk is. En als daar een rustdag tussen zit, ja, dan is dat al bijna een zegen. Want bij, bij al die andere wedstrijden is dat niet zo. En in je training zul je ook hele harde dingen moeten doen. Dus da, da, da, da, dat, dat zie ik niet zitten. Uh, wel moet je natuurlijk naar de mentale kant kijken. Van hoe ga je om met uh, teleurstellingen of uh, met winst en verlies. Maar dat zit ook in short track. Dat, dat, dat is binnen een dag heb je al winst en verlies ervaringen. Want soms moet je zelfs twee onderdelen op een dag. En dan kan het op een uh, bepaalde afstand tegenzitten. Maar een uur later rij je alweer uh, de relay met, met, met je team. En daar moet je dan ook gewoon weer staan. Dus dat schakelen tussen winst en verlies. Daar kunnen short trackers zo goed. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Sebas. Het laatste woord is aan jou over oh, oh de kanshebbers in Sochi. Wie zijn we nog vergeten en wie behoeft uh, nog aandacht? Nou, ik wil nog wel even Michel, Michel Mulder er nog even uitpikken. Die werd al net wel even genoemd. Maar die heeft toch wel laten zien dat hij over een killerinstinct uh, beschikt. Want hij stond derde na de eerste omloop. En dat was dus die gevaarlijke derde plek. Dus, en reed daarna die 34-31. Hij was uh, uh, daarna ook behoorlijk kritisch uh, op zijn ploeggenoot uh, Hein Otterspeer... Die voor de duizend meter hier Tioff binnenkwam met een schaats waar een behoorlijke botte plek op zat. Uh, uh, dat vond hij on, uh, onbegrijpelijk. Nou ja, en Michel Mulder vond ik echt heel erg uh, goed rijden. En uh, dat is wel echt iemand die we in de gaten moeten houden. Uh, uh, en de Groothuis inderdaad. Die uh, ook echt wel een hele moeilijke maakt, periode he? heeft on, uh, overwonnen in zijn carrière. En uh, uh, echt steeds beter gaat rijden, inderdaad. Dus ik denk dat dat uh, ook nog wel iemand wordt. Ja, en de verrassing: elk Olympisch speler heeft altijd een verrassing. Maar gelukkig weten we dat nu nog niet, want anders zou het <laughs> geen verrassing meer zijn. Oké, je ga het gaat hem wel noemen. Even. Nog één ding: let ook op die Yuskov uit Rusland. Ja, uh, ja, Hij heeft volgens mij drie afstanden gewonnen in Sochi. Persoonlijk record gereden, baanrecord gereden. Ja. Dus, ja, en dat was al op de Olympische en, baan. Dus uh, die weet al hoe dat voelt. Ja, precies. Ja. Om ook maar even aan te geven dat het, ondanks dat dit natuurlijk het allerbeste toernooi is wat er ooit geweest is... dat het wel op de Spelen uh, moet je nog wel al, nog al die anderen verslaan. En dat dan wou dan ik maar even aanleggen. ik is even verschrikkelijk aangeven verschrikkelijk hard alweer in, ja. uh, in Salt Lake City, heb ik er inderdaad gezien. Waar overigens, dat is voor Arie goed nieuws, Massicano zich uh, komende nacht of deze nacht zo'n beetje rond deze tijd zich nog moet gaan plaatsen... op de 1500 meter, anders gaat hij wellicht helemaal niet mee. Dat heeft voor de ploegenachtervolging misschien <laughs> nog weer uh, gevolgen. Dus ja, dan kunnen ze daar de, weer een de, beetje... Ja. laconiek ja. mee Henson. aan de hand gaan. En dan gaat het toch weer mis. Het blijft schaatsen. Ja. Ja. En dan krijgen we weer prachtige schaatsen. Dat weten we achteraf nog wel. Ja, ja, ja dat jullie. weten we. Achteraf weten we alles. Ja. Durven jullie tot slot een uitspraak te doen... Um, over uh, het onderwerp waar Maurits Hendricks... vanmiddag op de persconferentie... Uh, zich nog een klein beetje in nevelen hulde? Er werd aan hem gevraagd... Um, wil je na deze vijf schaatsdagen um, je doelstellingen qua medailles bijstellen voor Sochi? En toen kwam je met die opmerking, je wint pas als je wint. Precies, je wint pas ja. als je wint. En eigenlijk kwam hij daar niet met cijfers. Terwijl die, er wordt hem natuurlijk vaak ontlokt hoeveel medailles er gewonnen gaan worden. Laten we het afze afzetten tegen Vancouver, Nando. Wat denk je? Dat het schaatsen ik, er in Nederland zoveel beter voor ik denk dat, dat er meer gewonnen wordt? Ik word? denk dat ze er één meer winnen en dat is de ploegachtervolging. Deze keer wel. Ja. Arie? Bij de mannen. Dat, nou, daar ben jij verantwoordelijk voor. Nou, ik heb een, dus een hele dat... heldere uh, Dat is beter dan Vancouver. Ja. En dat geldt dan in het aantal medailles of in het aantal goud? Wat is beter? Allebei is ook goed. <laughs> goud. Je hebt de goud op die maatregelen staat hoog. Dus dan moet je ook afgerekend ja. worden op gouden medailles. Meer goud. Vind ik. Oké, okay. Dan gaan wij na de spelen gaan wij elkaar daarover ja, ja. aanspreken. Dan gaan we het weer <laughs> hebben over die matrix. Mooi man, matrix. Selectie voor nee. worden. Ja. En Sebas? Zet... Beter dan Vancouver? Ja, ja, ja. En daar zet ik de ploegachtervolging bij de vrouwen ook uh, bij. Dat, op, uh, op dat zijn er al twee. Dus dan nou, moeten we toch ja, minstens ja. na vijfmaal man goud. Hè, we hadden het net over dat het vrouwenschaatsen beter is geworden. En uh, de Duitse vrouwen die hebben zich genees gekwalificeerd. De Poolse vrouwen zijn wel uh, grote outsider, die, die zijn echt gevaarlijk geworden. Maar... Als je ziet wie er gaan voor Nederland, dat zijn gewoon de, de topdames. En daar kan je alle kanten mee op voor een goede ploeg en achtervolging. Dus als daar iedereen fit blijft, dan uh, moet dat ook gewoon goud worden. Ja. We hebben allemaal een glas water. Zullen we toosten op een mooi sportjaar? 2014, het is dus heel dichtbij. Veel plezier allemaal en een goede jaarwisseling. En daarmee zit deze laatste Langs de Lijn van 2013 erop. We zijn heel snel terug, want over een dik uur is het al 2014. Namens alle medewerkers van Langs de Lijn alvast gelukkig nieuwjaar en tot over een paar dagen. Van het Avro Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met vannacht. 237 redenen voor seks. Liefde en seks, dat hoeft toch niet altijd met dezelfde persoon? Een radioshow van Geert Lageveen en Leopold Witte. Of zij zijn penis wil behandelen als haar achtertuintje. Oh. Over de vraag of seks bijdraagt aan het menselijk geluk. Vreemdgaan kan je relatie ook een enorme oppepper oh, geven. Dat hebben we helemaal niet nodig. We oh, nee. gewoon het licht uit. 237 redenen voor seks. Het tweede radiodrama. Vannacht tussen 12 en 2 in de week van het Avro Radiotheater. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om jo had spontaan een krabwiels meegebracht. En daarna kwam Joke met de karaoke. Zo werd het later en later.